Ja, hallo, wat moet dat met die bel? Ik ben niet doof hoor. Goedenavond, het is 11 uur. Ik, ik kom mijn zoon halen. Uw zoontje halen, uw zoontje halen. Wie is dat dan? Nou, u herkent hem zo, want hij heeft gisteren net zijn hoofd kaal geschoren. Hij heeft nieuwe gympies en hij heeft zijn trainingspak nog aan. Oh ja, kale kop, trainingspak, nieuwe Gimpische schoenen. Als je er dubbel dikke bij hebt, kun je ze allemaal meenemen. Ken ik ook naar huis.